Wij beginnen de les 48 van Priets Geïm. Pagina 16, de regel 33. Waarom 33? Omdat wij kwamen tot de regel 28 op de vorige les. Maar je ziet het wel, voor en het begint met een tussenhakjes staat een letter bet. Dat is een verwijzing naar een commentaar. Een commentaar van wat wij, die wij niet, dat wij niet gebruiken. De regel 33. Wat dat zarichle ki miachar. Ziebi ki hamochin ha chadashim, abayim, behoela filaut utfila, hem Mistalki talki nachar dertig. gmar Atfila. fila watfila shachareha, chozrim. Mogen, achirim, imken, lehihan is talku, hamogen areshuni. Uma vijf en derdech na sami hem, let op, deel ons nu varta. Drie en derdech. Wat is er hier gebeurd? En nu is het nodig om uit te leggen. Ki miachar schabijarno, want angzien hebben we hebben uitgelegd. Ki amochin hachadashim dat de nieuwe mochin habeïm bechol tevelau tevelati die, die komen in elke elekach, chabet hem mistalki in achar gemara tevela die uitkahn na het voor, na vervullen, na het volbrengen van het gebed. 34. O wat en in het daaropvolgende gebed, keren de andere mogen terug. Im ken, indien het zo is, -he mogen Waar naartoe gaan uit de eerste mogen? Omana samen hen. En wat wordt van hen gedaan, met hen gedaan? 35 naar de punt. Duidelijk, ja, we hebben dat geleerd. Dat altijd er zit, zijn komen altijd nieuwe mogen in elk nieuw gebed. En na het afloop van een gebed, de mogen uh, vertrekken van de mens, want wij hebben geen kracht meer om, dat, om die vast te houden, dus wat gaat het gebeuren dan, met die eerste mogen, van het eerste gebed, of, uh, de, of voorafgaande gebed kunnen we zeggen, 35 na de punt amnam einyanhu ze ki agar gmarat fila pomohin gahem mistalkin mitokh resha desiran pin loolin zis undertoh le malamiru sho lisham na asin elav וַאֲזָמוּחֵנָם אֲקִיף אֵנְשֵׁי לֹרֵי שׁוֹנִים וְאֵלּוּ נִים הֵם 37 מִסְתַּלְקִין וְאוֹלִים גַם הֵם יוֹתֵר לְמַלְאמֵי מִקּוֹמָן כִּי אֵילוּ רָבוּךְ אֹפְנִיבִים שֶׁאֵינָם סְלְקוּ עַתָּה אָלוּ וְלַאכּוּ de volgende pagina, de eerste regel, met aan. We hoedzruhu gam hem lasot lahem makom. We la lot hem lemalayuteer. Geweldig, geweldig wat je nu ons vertelt. Kijk nou hoe wij, hoe wij ons bezighouden met het gebouw van Ashem. Kan je dat ergens horen? Waar? Nergens. Let op. De vorige pagina. De regel 35 na de punt. Amnaam haïnian Maar het gaat erom, maar het staat ermee al dus. Ja, ga maar het vol, Want na het beëindigen van het gebed, voltooien van het gebed, amogen hem, deze morgen, de mogen die dus komen door dat gebed. Mistalkin, met en de zeerendpien, die trekken uit, trekken op, oftewel uitgaan, van het hoofd van de zeerendpien. Dus eerst gaan ze uit naar het hoofd van de zeerendpien, beter te zeggen. Ze gaan uit euh, binnen het hoofd van de zeerendpien. Naar binnen het hoofd van de zeerendpien. We horen in de het op. En ze stegen verder op, boven zijn hoofd. Weshana, Sinala, Bhinnat, Ormakief. En dan worden zij erbij, op, op, op, te, uh, aan hem, voor hem, als, het, als een aspect, Ormakief. Dus als zij boven de zeerendien komen, dan worden zij eigenlijk oor voor het hoofd van de zerenpien, waar ze mogen aan makief in zelo, en dan de omringende licht, zijn omringende lichten, eerste omringende, zijn eerste omringende lichten van de, de zerenpien, zijn om eerste omringende en hogere lichten, mogen zijn eerste oh, omringende lichten, en hogere mogen en mistalken gaan eruit, 37. We holen gam, ham, gehem en stegen ook zij nog meer naar boven, naar hun plaats. Okay, we mogen, dus met, met, met, met, duidelijk moet het zijn, dat de ene mogen die, die stegen naar omhoog en dan zit daar een andere mogen. Nou, die moeten wel vertrekken, die gaan ook weer omhoog, een plaats makend voor die lagere mochten die nu aankomen. Kielo na de 1,37. na de eerste koma 37. Kijelo, opniem, want deze inwendige mochten schenistalko ta, die nu uitgeko, uitgegaan zijn. Allo stegen op et en namen. Het mekomaan en namen hun plaats. Duidelijk, het, het in, inwendige of eh, wat, wat innerlijke uh, kant van de lagere, die, wordt, die komt naar de naar hogere. En dat is wat hij zegt. Want van deze in. Van uh, deze net op. Van deze apnemie, van deze innerlijke lichten die dat nieuw uitgekomen was, stegen op en namen hun plaats, de plaats van die makifim, van die omringende lichten, die boven waren, boven waren. De, de volgende pagina, de regel 17. We goed zullen goed, gam hem en ook zij, hebben, is it, ook voor hen is het noodzakelijk om uh, op te stegen, naar hun plaats, dus nog hoger, en ook zij, moeten opstegen, nog boven, nog hoger dan zij, en zo, zo steeds, uh, als iets van lager naar boven komt, die mogen dat trekken terug, dan ook de, op de hogere plaats, ook de mogen die daar staan, die ook trekken omhoog, nog meer uit enzovoort. We kennen dergelse. Al in schaar heb je nooit je terechte maaltijd. pratam ata. Kool mag regaal, mag regaal en hij zo, nu in schaar Aspecten, jeterle malen, nog, naar, naar, nog, nog meer naar boven. Alsof je zou, dermate dat het onmogelijk is om al, die, al deze details nieuw uit te leggen. Elke traptreden en el, elke traptreden waar naartoe die opsteeg. duidelijk dat het allemaal eentje, één een voor een, hoger en hoger en hoger. De regel drie. Amnam, wamnam, qua biarno. Wame, wame, Dat is één woord, het vierde woord. En het schijnt wel een vijfde woord te zijn, maar het is allemaal één woord, bamekomo. Uh, hou daarmee rekening, Dat soms is het zo so grafisch, hebben ze dat zo, so, konden ze dat niet in, in het uh, regel goed, en dan is het twee woorden net, of twee woorden zijn, maar is het één woord. Bimekomo. komo. Ki kol davar shebikdusha aruchaniyud, afalpische stalek bime komo. Nishar haroshem fir dile Bimekomo komo tamid. Geweldig principe begin, nog een keer, nog een keer ons. Weer. Vam nam en echter... Kwaar bijaarnu, bamakomaan. we hebben al uitgelegd op zijn plaats, op bemekomo, sorry, op zijn plaats. Kijkol bik shebekdusha, dat elk aspect, elk ding, dat in het heilige is, garukhaniut, het heistlijke. Let op. Afwel pische mi komo ondanks het feit dat die uitging, van zijn ee, van zijn plaats, Nishara rosem die laat, een rosem laat een opschrift, een inkerwing opschrift, uh, sporen na, van zichzelf, op, de, op zijn plaats, op zijn plaats waar hij stond, altijd, altijd laat die de spoor na. Dus hij gaat omhoog, maar dan betekent niet dat die beneden is, weg nieuw, Dat is bijzonder belangrijk, dat is iets wat uh, de eerste de eerste regel in het geestelijke, dat men moet begrijpen dat niets verdwijnt. Het is alleen maar een toevoeging dat één aspect in het geestelijke stijgt op naar boven. Maar het blijft altijd beneden ook. Alleen het is niet het licht, alleen maar het is een sporen van het licht, maar het is altijd blijft wel daar staan, vier na punt. We nu m't zeggen, die gaan meeloopen in deze iront pin, afel pi shahen mistalkin mimi kanalen. we olien basot vijf makiyin. Im kol ze manihin had Rishimo de Basiranpin basiran pin. basot leulam Hashem dwarecha natsav bashamayim. Walidei ze is otan Rishimo shele mohin anish ons zegt. Want dat was een beetje vreemd voor ons. Klonk een beetje vreemd voor ons duidelijk dat na elk gebed, bijvoorbeeld dat we vandaag doen, elke dag doen. Nou, dan is het na elk gebed dat die mogen vertrekken. Oké, hey, wij we, we weten dat dit niets verdwijnt in het geestelijke, maar toch, wat, wat gebeurt er nou, en wat gebeurt er nou, wat, het nou, wat is het nou het effect uh, van dit of dat gebed dat gezegd wordt? Dan, let op. Geweldig hoe hij ons dat uitlegt. We nemen safir, en het bleek dus. Die gaan mochen de zeeran dat ook deze mochen van de zeeran pieen, afwel pische en mistalkin, ondanks het feit dat zij uitgaan van hun plaats, zoals boven gezegd werd, dus na het gebed. We olie in basot makifien en steken op als makifim als omringende lichten op. Vijf. Im Kol ze, desal te Manichin hadrishimu, die legon beze hieranpien, laten zij hun, laten zij hun rishimu, een spoor van hen achter in deze hieranpien. Kool hajo let op! Deze hele dag, deze, he, deze desbetreffende hele dag, wanneer het gebed uit, uh, gezegd werd. Basod, in het geheim, zoals geschreven staat, Leulam Hashem, dwarecha net ba-shamayim bestaat zo'n vers. Altijd, Hawaia altijd Hashem, jouw woorden, jouw woord blijft staan in de hemel. Waar i dei otanarishimo, en door deze Rishimod door dit spoor van het licht, deze spoor van het licht, wat overgebleven was, van de mochin die binnen hen achterbleven, daarin achterbleven. Afad Pisheinad mocht mogen Muriem, let op, ondanks het feit dat het niet de volledige mochin zijn. Nishaar begadloed hoor, dat blijft in zijn gadlut. Zoals, zoals hij ons eerder had gezegd, herinner je nog, dat regimo van de gadluut blijft wel staan daar. We niet maar het, en vermindert zich niet van de mate van zijn gadluut de hele dag. Kijk nou, de hele dag blijft dan de mens uh, deze regimo van de over overhebben. Het werkt dan gedurende dat hele dag. De, de volgende uh, alinea kruisigen we, krijgen, uh, de, we, zoals, we dat, zoals we dat gebruiken in onze taal. Strepen we door van 8 tot en met 12. Dat is ook weer een commentaar van een mens, een zeer integere mens, maar dan vanuit de pers perspectief van. Het jodendom, Middelijk. en niet van het perspectief van um, het mens, de, mens zijn, mens zijn, um, universeel. Een mens die, uh, zoals Hashem kijkt naar, naar ons, zonder nationaliteit en zonder. Uh, Toebehorigheid aan een bepaalde groep of zo, maar als diepste, diepste kijk van Hashem is hoe hij keek naar een mens als naar een absolute individu. Ik en jij. Het is niets aan te doen. Een mens wil in op, zijn, in zijn, op zijn weg naar de bevrediging. Heeft hij. Natuurlijk moet je doorlopen al die perioden van de ma het massabewustzijn. Kijk nou, nou, vandaag is de kerst, de eerste dag van de kerst. Kijk nou op de tv, kijk nou hoe de massa dat zoekt al die plaatsen op. Kijk nou naar buiten, buiten is het, kijk, kijk nu naar buiten, uit het raam. Zoals wij zeggen dat het is Jammer om een hond naar buiten te uit te laten. Het is zo'n uh, so hondenweer. is dat? Nee, maar zij kleden zich aan. En gaan ze naar de kerk. En gaan ze daar naartoe, orgens, overal naartoe. Daar zoeken zij uh, iets rust. Van Yeshua. En niet thuis, gewoon op zijn eigen plek, heb je nodig ergens naartoe te gaan, heb je nodig te kijken naar dat carnaval, naar, dat, naar de show. Maar zo is het, en uh, het is ook absoluut geen kritiek, en dan moet je ook nooit kijken, neerbuigen naar, naar zoiets. Het, waarvoor? Wij voelen toch ons veel... Um, veel lager dan deze mensen. Veel, veel lager. Want zij voelen, de, ze, ze voelen het collectief. Een groep. En dat maakt sterk. Dat geeft een lekker stevig gevoel. En bevrediging enzovoort. So maar iemand die zijn persoonlijk werk doet. Die kent dat niet. Of dat die schudt het, schud het dat massagevoel van zich af, en dan weet hij donders goed, dat hij niets waard is, want hij staat dan niet tegenover de kerk, die glimt, en zingt, halleluja, maar hij staat tegenover de schepper, via Jeshua, dat à dit. En dan kan die zich niet, kan die niet bedriegen, zichzelf. Dat die vol van licht is, vol van liefde, vol van geloof. Dan zie je wel dat die tekort schiet. En dat is geweldig om tekort te hebben. Daarin, in dat tekort, dat is juist wat Hashem wil. Dat weet die tekort te is in. Daarin komt. Hij te wonen. Daar waar tekort is, daar opbouwen tekort is, daar is de plaats. De plaats voor Hashem om daar um, zijn mogen te doen, naartoe komen. De regel dertien. Walderach zegam a mochin shell rachel ap nimim. A hargmar ad fila. Em hozrim Wem olin Limala la fertin alrosha. Bifhinad makifim. Vlonish ar rakrishimosh la hem batuha. Ota Rishimo, Nishare Gamhi, 15 bij gadluta Kol Hayom Kolo. Dus hij vertelde ons over Zeiran Pien, ja, over die lichten die van de Ziran Pien, hoe dat met, daarmee zat. Dat zij uitgaan en hoe zij uitgaan naar boven, en maar toch blijft Rishimo van de Gadlut achter. Ja, van onze gebeden. And en the, and dezelfde the, the, the is met de malchut, die Rachel heet, malchut onderste malchut, de malchut van onder de heet Rachel. Precies hetzelfde is met Rachel gesteld met the malchut. While de malchut. Waar de zijn en op dergelijke manier gama mochin shel Rachel apnimim, ook de mochen van de Rachel apnimim. Dus het, het innerlijke orpanim orpnimi, sorry, orpnimi. Dus het innerlijke licht dat die mogen die door het gebed zijn, dankzij het gebed zijn aangetrokken. Ach, ach, acharg het na het voltooien van het gebed, ook zij terugkeren en uitgaan van haar. Wij molenlemala en roshai en zij stegen op naar boven, boven haar hoofd, veertien, bevienat makief, als makief, als omringende lichten. Welon is haar rak, en in haar, in de Rachel, in de Malchut, bleef alleen maar rishimo achter van haar, alleen rishimo alleen dat. Het is de sporen daarvan van het gadloed, waar de deo daar en door deze rishimo, mo. Nishaeret Gamhi ook zij blijft uh, achter, maar dan blijft in de mate van, de, van haar gadloed. Zij blijft in haar gadloed de, deze de hele desbetreffende dag. Eigenlijk, maar alleen Rishimo. 16 Nimza. Hoe kunnen we dat zien, dat Rishimo achterblijft? En wat is het verschil tussen Rishimo en Mogen? Het is net zo, kunnen we zeggen, van als... Um, een kamertje verlicht is door één lampje. En het is gezellig, het geeft licht, men kan zien, men kan dingen doen. Maar het is Rishimo, net als Rishimo, het is alleen maar één lampje wat, wat brandt. Maar, maar stel dat er gasten komen, een feestje is. Uh, of je wil het gezelligheid, nog meer gezelligheid hebben, dan doe je nog uh, meerdere lampjes zet, doe je aan, en dan wordt het erg veel licht. Dat is net als morgen. Maar één lampje, klein lampje is er op je, zet, zet, do, zet je hem aan op je schrijftafel bijvoorbeeld. Nou, het, het schijnt alleen zo. So, Dat is. En mochin net nimtza Kiachar kolt filaud mistalkin misnehen a mochin omit kanal. Een pirosomieut gamur zeifentin shu hu hu hu Kozeret, Ayranekuda, Ahad, Arishunak, Moshe, Haya, Shorasham Badhila, Kanuda. Geweldig, geweldig. Heldere taal. fortreffelijk hoe deze taal is. Want het komt van de plaats waar geen contaminatie uh, zijn. Komt uit het Heilige, daarom voelt het ook zo. Zestien nimt ze uit, bleek dus, ke a kolt vielaut, viela, dat na elk gebed, schemistalkin, wanneer beide mochen, twee moch, wanneer de mochen uitgaan van die twee, dus van die, van de zeeren pinnen Om het maat in, en ver, worden verminderd, zoals boven gezegd werd. Eind, perusomioed, gamoer, dat ook. Het is niet, dat betekent niet om helemaal, om, om, uh, zo weinig, om helemaal weinig te, over, dat het helemaal weinig, volledig weinig zijn, letterlijk, we kunnen dus zeggen dat niet zo, dat het helemaal weinig, zo weinig is dat het uh, ervan overgebleefd, overblijft dat zeventien, dat hij, de zeer en Pien, keert tot wak, tot zes tienden, ja? alleen maar zes blijven bleven, en, zoals in de katnoot, en dat zij, ter, zij, Malgoed of Rachel, terugkeert tot één punt, een tiende sfeerat. Herin nog. nog. haya soos het was, soos hun wortel was, eerst zoals het bekend is. Ja, dat is hun wortel is. Hei zes tiende en zei een tiende. Oftewel, zes sferot van hem en zei heeft alleen maar een van tien. Amnam hem, schnee hem, achtin nishaarin, ba gadlutam gadlu lutam kol Raksha mochen scheleim nistal ku kanal. Weer shimu. Weer Anish arbe toch 19. Mamidam, bamidat katlutam. Het bijzonder belangrijk wat we nu leren. Het is onthullend ook voor mij. Let op. Amnam hem echter zij beiden. Nishaharin bid Bamidat Gadlutam, maar zij beiden blijven, in hun mate van Gadlut de hele dag, deze betreffende hele dag, raak alleen dat hun mogen zijn uitgegaan, zoals boven gezegd werd. Waar is je maar hun richimo, rish, hun sporen van ervan. Blijven. Binnen 19. maamidam, da, maamidam, Bamidat. En die bleven daar staan in de mate van hun gadloed. Punt 19 na de punt. We ze hoe historisch goed. Amochin, Atsman. Atsman. Hoe schaamar nolemala, schenit maat in zon, achar kolt, filaut, fila, twintig. Geweldig, negendien. We zeggen, hij is tal goed, en dat uitgaan van de mochen zelf, dat is wat wij hebben gezegd boven, dat, die, dat uh, de zoon worden verminderd na elk gebed.